Lot Lewin met het NOS-journaal. De Spaanse oud-premier Rajoy is nu reden als leider van de Partido Popular. Vorige week werd hij de laan uitgestuurd als premier naar aanleiding van een corruptieschandaal binnen zijn partij. In zijn afscheidsreden voor het partijbestuur zei hij dat dit het beste is voor de partij, voor Spanje en voor hemzelf. Rajoy was sinds 2004 leider van de conservatieve Partido Popular en sinds 2011 premier van Spanje. Hij werd als premier meteen opgevolgd... door de leider van de socialistische PSOE, Pedro Sanchez. Het kabinet stelt Oekraïne niet aansprakelijk voor de ramp met vlucht MH17. Het kabinet zegt dat er geen overtuigend bewijs is... dat Oekraïne te weinig heeft gedaan om het neerschieten van het vliegtuig te voorkomen. Tijdens een debat met de Kamer werd vorige week geopperd... om ook naar de rol van Oekraïne te kijken... omdat het land het luchtruim had kunnen sluiten. Ook in Nederland zijn twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar matchfixing in het tennis. Vanochtend werd bekend dat in België op ruim 20 plaatsen invallen zijn gedaan. Volgens de Belgische justitie zijn 13 mensen aangehouden voor verhoor. Het gaat om een Armeens-Belgische criminele bende die sinds 2014 tennissers omkocht. De tennissers moesten op een van tevoren bepaalde uitslag komen, zodat daar met voorkennis op kon worden gegokt. Het gaat voornamelijk om wedstrijden uit lagere klassen die zijn omgekocht omdat daar geen camera's bij zijn. In Australië is een vrouw gearresteerd die dronkel op haar paard zat. Ze zorgde voor overlast bij een drankwinkel en zou zelfs met het paard door een drive-in gedeelte van de zaak hebben gereden. Op het politiebureau bleek dat ze vier keer zoveel had gedronken als wettelijk is toegestaan. Het weer, het is vrij zonnig. In het noorden zijn er nog wat wolkenvelden. Het is 20 tot 24 graden. Morgen is het ook zonnig en droog. De temperatuur stijgt. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij het uh, tweede uur. Oh, het is nog niet afgelopen, sorry. Sorry hoor dat ik het do tussen door praat. <zeker themes> ik denk het is afgelopen. Maar dan nee. Gaat ze, gaat ze nog weer door dat mensen? Wel. Hey. Goed, welkom terug bij het tweede uur van de vinyljaren op deze wo wo woensdag, de, dinsdag, de 5 juni. De dag dat het 54 jaar geleden is dat de Beatles in Nederland aankwamen. Maar goed, dat zeiden. Uh, uh, uh, uh, uh, ja. Uh, had je nog iets te vertellen? Uh, hoe het nummer heette bijvoorbeeld? Ja. Ah. Nou, een paar dingetjes. Ja, dit, dit nummer dat heet Silver Moonlight. En het is eigenlijk weer een beetje uh, het, het, zoals ze ooit begonnen zijn. Ze zijn ooit begonnen als, als gothic band. En uh, uh, de eerste twee albums, uh, Enter en The Dance, uh, hadden dus ook uh, hier en daar wat grunt eronder. En dat hoor je hier dus ook weer terug. Uh, daarna hebben ze het uh, een beetje verlaten en gingen ze wat meer op de bombastische rock. Tour. Dus vandaar. En uh, hun uh, doorbraak kwam in, even kijken, 2004, geloof ik. Toen ze uh, het nummer uh, Ice Queen uh, uitbrachten. En dat uh, kwam in Nederland zelfs op nummer 1 terecht. Dus vandaar. En uh, ze hebben in die periode ook nog... Uh, in het voorprogramma gestaan. Van bijvoorbeeld Arwe Meden. En daarmee was hun kostje gekocht. En werden ze een wereldwijd handelsproduct uh, muzikaal gezien dan voor Nederland. Nog altijd een van de beste bands. We gaan verder met Otis Wedding en Carla Thomas. Lovey Dovey! Maar de tijd dat platen nog grotendeels live werden opgenomen. Alles in één knal op die band. En uh, verder die zeuren. En uh, Otis Redding En Carla Thomas. En het liedje dat heet Lovey Dovey. En het komt van het album King and Queen. Uit 1967. Ook alweer dik 50 jaar oud dus. En het klinkt nog steeds lekker. Ja. Vind ik wel. Goed. Within Temptation. En het album dat komt uit 2014. En dat heet... Hydra. En dat is een dubbele LP. Maar dat komt tegenwoordig omdat... We hebben heel veel dubbele LP's. Maar dat komt omdat het natuurlijk duurder vinyl is. Meer informatie op één kant moet. En ook wat langere nummers. Nou, dat is, is toch wel. weer duidelijk. Nou, daar gaan we dan weer. Nu? De nee. volgende. Ah. Covered by roses. So far, right? Ah. Zo, even weer een rustmomentje, Ja, even ja, ja, ja. op adem komen. Ja, heerlijk. Ja. Ik zou de band nog even aan de mensen voorstellen. Oh. Of tenminste de mensen die aan deze LP meegewerkt hebben. Uh, teksten en muziek grotendeels geschreven door Sharon van der Adel en haar vriend, uh, echtgenoot, partner uh, Robert Westerholt. En uh, hier op, op de LP speelde mee, zoals gezegd... Sharon van der Adel, lead vocals. Robert Westerholt, uh, gitaar. En uh, de grunts die u af en toe op een aantal nummers hoort. En dat is nummer 6 en 9. En de eerste heeft u net al gehoord. En die andere, die krijgt u straks nog. Ruud Jolie ook, gitaar. Stefan Helleblad op, gitaar. Martijn Spierenburg op uh, keyboards. Jeroen van Veen op basgitaar. En Mike Kolen op drums. Uh, dan uh, Howard Jones. Ex-Killswitch Engage. Uh, als de mannelijke uh, vocals op uh, Dangerous. Uh, we hebben Exhibit. De, de rapper op uh, nummer drie. En dat was En We Run. Die hebben we ook al gehoord. Uh, Tarja Torunen op uh, Paradise. What About Us. Die heeft u inmiddels ook gehoord. Uh, David Perner uh, van uh, de band Soul Asylum. Op het laatste nummer van uh, het totaalalbum Dat is The Whole World Is Watching. En die krijgt u straks te horen. Zo, dat was het. Dat had ik beloofd. Dat ik dat even zou doen. En uh, nog een klein detail: uh, Robert Westerholt speelt wel mee op de albums en in de studio. Maar uh, omdat ze inmiddels papa zijn, papa en mama zijn van drie kinderen, kiest hij ervoor om thuis te zijn. Dus hij gaat niet meer mee op tournee Ja, daar hebben ze het een boel er, zijn, er zijn artiesten die, uh, die, die namen gewoon hun gezin mee op tournee Ja. Maar ja, dat is, dat is ook een keuze die je maakt. Nou ja, ik. goed. Dat is ook maar weer een keuze. New Year's ja. Resolution gaan we draaien van Wedding en Carla Thomas. Dat is wel een Carla Thomas album heette King and Queen. Of heet King and Queen. En uh, dit nummer dat uh, heet New Year's Resolution. Dit zijn allemaal wat korter liedjes dan die andere LP. Dus nou ja, we zien wel ver we komen met, uh, met alles erop en dan. We gaan weer naar Within Temptation. Ja, en het volgende nummer heet Dog Days. Hoeveel? Dog Days. Oh, Dog Days. Nou, dat is nu iets leuks. We hebben vergeten de plaat om te draaien. Nou, dan nog maar even een auto'sje. En dan uh, komt hij zo. It takes two. Ja, ik was nog helemaal vergeten om die plaat om te draaien, zeg. Ja, dat, dat heb je, hè. Als je met het betere handwerk en zo... dan, dan krijg je dat, kan het wel eens gebeuren. Ja. Goed, nou, we dus staan wel even leuk. Maar ja, dan, dat, dan worden er fouten gemaakt. Ja, en wat we nu gaan draaien, dat heet Dog Days, toch? Ja, Dog Days. Within Temptation. De hondsdagen, hè? Ja. Die, die komen er weer aan, over een maandje zo. Dan hebben we ze ja, nog, nog een maandje, dan ja. hebben we de hondendagen. The Dog Days, oftewel Wind in Temptations van het album Hydra, of Hydra, hoe, weet ze, hoe je het noemt. Hydra. Hydra. Oké, okay, ja. jij je zin. Ja, als je zegt Hydra, dan denkt iedereen weer gelijk van als het gaat. Ja, nee, nee daar heeft het niets, maar dan ook helemaal niets oh, toch mee toch niet? Maken, nee. Huh merkwaardig. Goed. Um, um, um, um, um, uh, ja. De volgende is weer van Otis en Carla. Van dat uh, prachtige album King and Queen. En je, het leuke vind ik van vandaag eigenlijk... het zwaar bombastische gedoe tegenover... het hele simplistische... gewoon recht voor zijn raap... Uh, cool. muziek. Dat vind, ik, dat, vind ja. wel, dat vind ik ook wel een leuk contrast in dit geval. Ja, lekker. Ja, Heel erg lekker. Goed. Are you lonely for me, baby? Is de vraag. Nou, wat is het antwoord? Tuurlijk. Oh. Hou dan lief me nu heen? Are you lonely for me, baby? En dat waren natuurlijk wederom... wedding. en Carla Thomas. De recht voor zijn raapsel. En we gaan weer naar het bombastische... naar het... Uh, ja, prachtige, zware werk... van Within Temptation. Ja, en dit is het... negende nummer van... Uh, deze LP. En het heet Tell Me Why. En ik zei het eerder al even. Er staan twee nummers op... waarin... Uh, hier en daar een, een grunt te horen is. Ja. En uh, dat is ook in dit nummer weer. En die grunt die uh, is voor rekening van Robert Westerholt. Ja. Oh, nou, ik zal me horen dicht houden. Ja, doe maar. <laughs> Zet ik ze des te meer open. Ik hou zo, ik hou ontzettend van dit, zo'n zo heerlijk, vol, bombastisch geluid. Dus ik, ik dompel mezelf dan ook helemaal onder in die muziek. Ja. Ja, hoor ik even niks meer. het nee. zou tegenvallen tegenvallen dan weer het simplistische komt. Het simplistische tegengif. Nou, nee, helemaal niet. Dat heeft, dat, ja, het heeft uh, toch uh, best behoorlijk wat charme. Okay. En ik ben geen, uh, geen anti-andere muziek of zo. Oh, toch nee. niet? Oh, wat valt weer mee dan. Goed, nou, ik, hoop dat, ik denk dat we vandaag voor de eerste keer tijd overhouden. Want ik heb niet zoveel nummers meer. Van de ene LP nog één en van de andere nog twee. Dus, Oeh. nou, uh, ik denk dat we tijd overhouden vandaag. Nou ja, zien we dan. Ga je maar liedje zingen. Uh, okay. We gaan... Uh, uh, nou, dat was Het volgende <laughs> nummer dat wij gaan draaien is een al bekende. Het is geschreven door Sam Cooke. Die schreef het origineel. Uh, the Animals hadden er een knijter van, een hit mee als tweede single na The House of the Rising Sun. En uh, nu dan de versie van Otis en Carla. Bring it on home to me. Dat dan weer. Home to me, het bekende nummer van de heer Sam Cooke, uitgevoerd yeah. door Otis en Carla. En uh, ja, het is een prachtige plaat. Met natuurlijk uh, ook al die topmuzikanten erachter, onder andere Booker T. Jones op Hemeltorgel en piano en Steve Cropper op gitaar. De rest weet ik het eerlijk gezegd niet, want de hoes heeft, is in dat opzicht een beetje schaars in zijn vermeldingen. De bezetting staat niet uh, vermeld, maar. Wat zeker is, is dat het gewoon de vaste mensen zijn... die altijd bij Redding in de begeleiding zaten. En waarvan er ook een aantal verongelukten samen met hem... in dat bewuste vliegtuigongeluk op 10 december 1967. Goed. Nou, ik heb er van Wittin Temptation nog één. En nog één van Autos. Dus daar houden we tijd over. We zien hoe we dat oplossen. Ah ja. Tuurlijk wel. Ja. Okay. Ja, nou ja, we gaan hem gewoon zoeken. Ja. ja, het volgende nummer had ik er dus straks al even aangekondigd. The whole world is watching. En dat is featuring, oftewel wordt meegezongen door Dave Purner. En Dave is een uh, Amerikaanse singer-songwriter, uh, producer en uh, het meest bekend als lead vocalist en frontman van de alternatieve rockband Soul Asylum. Zo. Ben je daar ook weer van op de hoogte? Nou, de, mooie, de mooiste uitvoering is van ons koor. Van Sifolta. Nou. Ja, mm. Vind ik wel. Bijna. Bijna. Ja, die komt heel dicht in de buurt van okay. deze. Maar ja, ik, ik, ik prefereer okay. toch het, het origineel. Ja.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 Ja, dit is heel opdrukt. Ja, zo eindig je toch geen nummer? Tuurlijk wel. Free, doe Al die fade-outs, word je ja. toch wel heel moe van? Oké. Okay. We hadden <lacht> het allerlaatste nummer in ons programma, dames en heren. Na The Whole World is Watching van Within Temptation... Um, gaan we nog uh, eruit met Otis Redding. En Carla Thomas en het liedje heet heel toevallig... Oh Otis, oh, Carla. Jawel. Hoe toepasselijk. Ja, toch? Meeste, gebeurt er nog wat Oh ja. Dat was het dan. Daar hebben we het weer gehad voor vandaag. Otus Redding, Carla Thomas en. O Otus en. O Carla. Dat was het laatste werkje wat wij voor u gingen draaien. Dat valt nog wel mee met de tijd. Ik heb nog een heel klein stukje over. Maar dat kunnen we dan mooi gebruiken om u te vertellen dat het voorbij is. En dat ik er morgen weer ben bij Zandvoort Lungst om 12 uur samen met Dolly. En uh, Hans luistert volgende week weer. Ja. En ook de Vinnieuwjaren is er volgende week weer. Ja. Ja, ja, ja. En we gaan we even op zoek naar een paar prachtige mooie platen. Uiteraard. Uiteraard. Nou, ik hoop dat u een beetje van ons contrastrijke muziekkeuze genoten hebt. Dames en heren, het was een tweestrijd tussen de heavy metal, metalrock en de soul. Jawel. Ja. En wie er gewonnen heeft, weet ik niet. Geen idee. <laughs> nee, nou... Ja, qua volume, uh... maar jij. Ja, qua volume is het niet zo'n probleem. Goed, we gaan eruit, we gaan naar de bus. Uh, want vandaag rijdt hij nog. Uh, dat, uh, dat nog wel eventjes, hè, dat u daar rekening mee houdt. Donderdag ja. geen bussen. Ja. Donderdag rijden er in, uh, in Noord-Holland en ook in de regio Haarlem uh, geen of bijna geen bussen. Dus nee. zoek ander uh, vervoer of uh, kijk goed op de app. Soms rijden er wel bussen, maar dat hangt een beetje van de werkwilligheid af van de chauffeurs. Ja, Hartelijk dank. We gaan eruit. Tot ziens. Tot uh, morgen wat mij betreft. Ja, en wat mij betreft tot volgende week.